Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Obama is geland in Havana voor zijn bezoek aan Cuba. Hij is de eerste president van de VS in 88 jaar die het communistische land bezoekt. Obama is er samen met zijn vrouw Michelle en hun dochters. Ook zijn congresleden en zakenmensen meegekomen. Morgen heeft de president een gesprek met president Raúl Castro. En dinsdag spreekt hij leiders van dissidente groeperingen op Cuba. De enige Nederlander die in een bus zat die in Spanje is verongelukt... is ongedeerd gebleven. Volgens zijn vader heeft hij gezegd dat hij de enige Nederlander aan boord was. Bij de botsing tussen de bus en een auto in Tarragona... zijn dertien buitenlandse studenten omgekomen. Tientallen inzittenden raakten gewond, vier ernstig. De krant El Mundo schrijft dat de bestuurder van de bus... de macht over het stuur verloor en op de andere weghelft terechtkwam. Daar botsten de auto en de bus frontaal op elkaar. In Indonesië is een helikopter van het leger neergestort. Twaalf van de dertien militairen aan boord zijn omgekomen. De groep was op een missie om de meest gezochte terrorist van het land op te pakken. Dat is de leider van een groep die banden heeft met IS. Het toestel is gecrashed in Pozo, op Sulawesi. En er wordt gezegd dat de gezochte terrorist in bergachtig gebied in die buurt zit. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de crash is. Irak heeft voor het eerst gas geëxporteerd. Een containerschip met een voorraad gecondenseerd gas is vanmiddag naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrokken. Het Iraakse staatsgasbedrijf werkt samen met Shell en Mitsubishi aan de gasproductie. Irak kan de opbrengst van de gasexport goed gebruiken omdat olie steeds minder oplevert. Het weer, vanavond en vannacht is het droog, bij een graad of vier. Morgen zijn er opnieuw veel wolken en dan trekt er een storing met wat lichte regen over. Later schijnt in het noordwesten mogelijk nog even de zon. Het wordt acht of negen graden. Maandag is het een paar dagen zo goed, nee na maandag is dat natuurlijk. Dan is het een paar dagen zo goed als droog. En dan is er van tijd tot tijd zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 ...terug bij Pissel Radio Show 1158 hier op CFM Zandvoort. Het nieuwe mu muziek... L. Even herstellen. Even het muziek... New Aids muziekprogramma. Zo denk ik het zeggen. Het nieuwe muziekprogramma. Hier op CFM Zandvoort. Het is al een beetje laat natuurlijk. Vandaar dat ik even... Uren vermoeidheid, denk ik. Ehm... Um...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 To the land of imagination This is I'm fine.